zes uur NPO Radio 1 met Lara Rensen in het laatste half uur van nieuws in Koog nieuws over het onderzoek naar de uitspraken van de omstreden Iman Fawaz uit Den Haag vertelde minister Grappenhous erover wel het goede verhaal en in Saoedi-Arabië draait binnenkort een film in een bioscoop en dat is voor het eerst sinds de jaren tachtig. Dat straks nu is het NOSFNAL, Jan jou van der Putten. De zoekmachine met gelekte gebruikersnamen en wachtwoorden van honderdduizenden Nederlanders staat nu toch online. Dat zou eigenlijk vorige week al gebeuren. Maar degene die de gegevens had verzameld zag daar toen op het laatste moment vanaf. Uit vrees voor juridische stappen. De gelekte gegevens zijn afkomstig uit lekken van onder meer LinkedIn en Uber. Wie zoekt in de database kan gegevens vinden... van medewerkers van het Openbaar Ministerie, de Tweede Kamer en de NPO. Wel zijn de inlognamen en de wachtwoorden deels onzichtbaar gemaakt. Met de publicatie wil de dader, een programmeur, mensen waarschuwen... dat ze hun gegevens beter moeten beveiligen. Bij een schietpartij op een universiteit in het westen van Turkije... zijn zeker vier mensen gedood. Drie mensen raakten gewond. En er is iemand aangehouden, zegt deze Nederlandse student. Ik zag dat er een grote drukte was, politie, ambulances, huilende mensen, schreeuwende mensen. En net op dat moment werd die man afgevoerd, die dus de schutter is. De dader zou een onderzoeksassistent zijn aan de universiteit in hier in het westen van het land. De aanleiding voor de schietpartij is nog onduidelijk. In de Tweede Kamer is veel steun voor het VVD-plan... om mensen die het slachtoffer worden van privacy-schendingen... op internet beter te beschermen. VVD-kamerlid Koopmans vindt dat seks- en naaktfilmpjes... die tegen iemand zin worden gepubliceerd... sneller offline moeten kunnen worden gehaald. In Neurenberg worden volgende week ongeveer twintig aquarellen... en olieverfschilderijen van Adolf Hitler geveild. Hitler maakte ze tussen 1909 en 1919... toen hij als kunstschilder aan de kost probeerde te komen. De politie Hof van Twente gaat op Facebook door het stof. Een agent schreef hoe ontsteld hij was over beschadigde graven door vandalen. Maar het werkelijke verhaal zit anders. De graven raakten in januari beschadigd bij de storm. De politie betreurt de te vroeg getrokken conclusies. Minister Blok van Buitenlandse Zaken brengt volgende week vrijdag... een bezoek aan zijn Russische collega Lavrov. Blok wil het gesprek aangaan... juist nu de relatie tussen Rusland en Europa onder druk staat... zegt politiek verslaggever Wilco Bom. Nederland zal vooral benadrukken in Moskou... dat de kanalen toch vooral open moeten blijven... ondanks de oplopende spanningen, het over en weer uitzetten van diplomaten. De landen moeten wel in gesprek blijven, ondanks al die spanningen. Dat is eigenlijk de belangrijkste boodschap van uh, Stef Blok volgende week. De Noord-Zuidlijn in Amsterdam gaat definitief rijden op 22 juli. De in gebruikname van de metrolijn tussen het noorden van de stad... en de Zuidas is zeven keer uitgesteld. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat de metro in 2005... Al zou rijden. Reizigers moeten wel rekening houden met kinderziektes, zeker in het eerste half jaar. Zo waarschuwt de verantwoordelijk wethouder. Want in het ergste geval kan de hele metrolijn uitvallen. Wat doe je op het moment dat er een deel van de lijn buiten gebruik moet worden gesteld? Wat doe je als de lijn helemaal buiten gebruik moet worden gesteld? Welke terugvalopties heb je? Hoe zorg je ervoor dat mensen dan nog steeds een alternatief hebben en van A naar B kunnen worden gebracht met openbaar vervoer? Schiphol gaat deze zomer 2700 extra vluchten verwerken. Corendon, Toei en EasyJet spanden een rechtszaak aan... want zij wilden de onbenutte start- en landingsrechten... van afgelopen winter doorzetten naar de zomer. En Schiphol wilde dat juist niet, zegt economieredacteur Charlotte Waiers. Om te zeggen, ja, we kunnen eigenlijk de extra drukte niet aan. Maar als we uitgaan van wat de rechter zegt... die zegt, daar zie ik geen reden toe... want Schiphol heeft niet genoeg kunnen hardmaken... dat ze daar inderdaad eh, niet op toegerust zijn. Dus die hebben dat niet kunnen onderbouwen met cijfers, bijvoorbeeld. Schiphol accepteert de uitspraak van de rechter... maar is wel bang voor lange wachtrijen. En het weer nog tot slot vanavond opklaringen en vannacht kan het even gaan vriezen. Morgen vrij zonnig. Wel wat stapelwolken, het wordt 12 tot 16 graden. En in het weekeinde nog warmer, plaatselijk 19 of 20 graden. En op de weg, hoe is het daar? Het weer ze. Ja, een drukke spitslara neemt ook maar heel langzaam af. De meeste vertraging is er in het midden en zuiden van het land. Op de A1 Apeldoorn richting Hengelo, tussen Badmen en Afrit Een half uur vertraging, dat is de nasleep van een ongeluk. De A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Kelpen en Sint-Joost een uur vertraging. Door een ongeluk is daar alleen de vluchtstrook nog open. A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Knoop het Velsen en Uitgeest. 20 minuten door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad een half uur vertraging. A 27, Utrecht richting Almere tussen beeldhoven en het 1. Nest 20 minuten door een ongeluk, één rijstrook is dicht. En tot slot de A28 zolle richting Groningen tussen Staphorst en de Wijk. Drie kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden, één rijstrook is daar dicht. Bij Independer begrijpen we dat een huis kopen een belangrijke beslissing is. Maar kun je ook zelf een hypotheek kiezen? Wij vinden van wel.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 In Centro Radio SUV. En centro, ja, IT Company, nu ook in Kenia. Beleg met Sinvest in Duits vastgoed met een verwacht jaardividend van 6,6%. Dat u in maandelijkse termijnen ontvangt als voorschot. Kijk op zinvest.nl slash Duits vastgoed. Sinfest, daar kunt u op bouwen. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. NPO Radio 1. NOS NTR. De VVD wil de privacy beter beschermen. Het is nu ook de buurman. Eh, die niet meer alleen maar door de schutting gluurt. maar het ook filmt. en het dan meteen op YouTube zet. Lara Rensen. Nieuws Co. De realiteit waarin we leven. de seksvideo van Patricia Pai. de handpalsters die in de sauna worden gefilmd. Een jonge vrouw van wie een seksfilmpje online is gezet. Het zijn wat voorbeelden van privacy-schendingen waar moeilijk iets tegen te doen is. Nou, als het aan de VVD ligt, wordt dat veel gemakkelijker. Wilba Borgman in Den Haag, wat wil de VVD dan? Ja, ze zeggen daar uh, dat de regels aangepast moeten worden aan wat er nu kan. Je hoorde net het VVD-kamerlid Koopmans zeggen... Ja, vroeger, vroeger gluurde de buurman of de buurvrouw natuurlijk door de heg... als je lag te zonnebaden. Nu filmt je door de heg en zet je het op internet. En dat mag niet, maar het is enorm moeilijk om aan te pakken. Het kost veel moeite, geld en ook tijd vooral. Tegen de tijd dat een site zo vriendelijk is om het eraf te halen... is het dan het hele internet over. Dat is een kwestie van minuten natuurlijk. En ben je de controle kwijt... De VVD wil dat je uh, onmiddellijk naar een rechter kunt stappen... om dat te voorkomen en willen ook meer straf en uh, hogere boetes. Maar het gaat niet alleen om seksfilmpjes, toch? Nee, het gaat om privacy in brede zin. Dat kan ook een filmpje zijn van het moment dat je geliefde het uitmaakt. Uh, een drone die jou filmt op het strand. Uh, iets anders dat jouw anonimiteit opheft. Um, in China zijn er beelden van he, mensen die een kruispunt oversteken... Um, die worden gefilmd met gezichtsherkenning... zodat uh, precies in de gaten kan worden Houden wie er netjes door het rode, voor het rode stoplicht stopt en wie niet. Um, brillen met camera's erin, met gezichtsherkenning, zodat je allerlei informatie die je op internet kunt vinden, kunt vastknopen aan iemand die je zomaar op straat tegenkomt. Um, je kunt van alles te weten komen over iemand zonder dat hij daar toestemming voor heeft gegeven. En dat wil de VVD uh, voorkomen. Je moet anoniem kunnen zijn als je dat wil. En dus uh, willen ze regels voor drones, uh, voor spionagecamera's, dat je niet meer allerlei gesprekken kunt opnemen. En ze zeggen daar de regels moeten worden aangepast aan wat er technisch kan. Ja, precies. En, en ze kwamen vandaag met een uitgebreid voorstel. Is daar steun voor in de Kamer? Ja, eigenlijk vindt iedereen dat een goed idee om het te regelen. Hoe dat dan praktisch moet worden uitgewerkt. Nou, daar moet maar eens uitgebreid naar gekeken worden. Het is ook geen nieuwe wet, het is geen wetsvoorstel, maar het is een politiek uitgangspunt, maar een uitgangspunt dat brede steun krijgt. Luister maar eens naar Christenunieleider Leiden, gert -Jan Segers. We zien hoe heftig het is als iets heel privés wordt gedeeld voor een groot publiek. Nou, Als dat op grote schaal plaatsvindt, en dat kan op grote schaal plaatsvinden... dat vindt ook op grote schaal plaats... Ja, dan moet de overheid erin springen en de ene burger tegen de andere beschermen. Er is altijd nog een eigen verantwoordelijkheid. En dat zal zeker de VVD aanspreken. Je moet heel goed nadenken wat je deelt op sociale media. Maar tegelijkertijd, als je iemand anders zo hard raakt... met informatie die heel privé is, gevoelig is... en wat iemand heel lang nagedragen kan worden... Ja, dan komt er een moment dat de overheid moet inspringen ja maar tot hiertoe uh, rijdt die vrijheid en niet verder. Nou, dat is dus het signaal vanuit de Tweede Kamer. En de bal ligt bij minister Dekker. Die komt dit voorjaar nog met een stuk waarin hij dit uitwerkt. ben benieuwd. Uh, Wilma, dankjewel. We praten over het voorstel van de VVD... met advocaat internetrecht Christian Albeding-Tijm... die zelf in de praktijk met dit soort zaken te maken heeft. Meneer Albeding-Tijm, goedenavond. Goedenavond. Ik heb de initiatiefnota van het lid Koopmans hier voor me. Onderlinge privacy, zo heet het. U heeft het ook gelezen. Wat vindt u ervan? Nou... De VVD maakt wel een goede diagnose uh, van de problemen die er zijn. Alleen wil het verkeerde medicijn toepassen. De VVD wil namelijk uiteindelijk meer wetgeving. Uh, maar dat is nou waar we nou niet echt een probleem mee hebben in dit land. We hebben heel veel wetgeving. En met name ook heel veel wetgeving om. Privacy-inbreuken te bestrijden en tegen te gaan. Het probleem zit maar alleen in de handhaving daarvan. Dus daar moet iets aan gebeuren. Dus het is het niet zo dat de regels aangepast moeten worden aan wat nu technisch kan? Zo ziet u dat niet? Nee, absoluut niet. Alle voorbeelden die de VVD noemt en die uw collega ook zojuist heeft, heeft genoemd. Drones die jou filmen, spionagecamera's, gegluur van de buren, wraakporno en ga ze maar door. Kan allemaal al aangepakt worden. Maar hoe dan? Nou, we hebben daar verschillende middelen voor. Uh, we hebben een toezichthouder, de autoriteit persoonsgegevens. Ja, dat die gaat die lekker prinsen. snel. <laughs> nou, die moet dat dus beter doen, hè? Dus, maar die heeft niet een gebrek aan regels. Dus dat is denk ik even belangrijk om te constateren. Ze dus er zijn niet onvoldoende regels, maar er is onvoldoende handhaving. Dus die moeten beter gaan handhaven. Ja. We hebben daarnaast uh, het Alpenbaar Ministerie, uh, justitie, politie... Ja, die, die zijn ook niet heel snel. strafmiddelen moeten ze dus ook beter gaan doen. En we hebben daarnaast een enorm breed instrumentarium... op basis van het civiele recht... Uh, op grond waarvan we elkaar gewoon kunnen aanpakken. Uh, er is onlangs een... Denk ik dat de meest geestige zaak uit 2017 was een buurman die een drone van de andere buurman uit de lucht schoot met zijn, met zijn windbux. En de buurman die zegt: Hé, hey, je schiet mijn drone kapot, ik claim schadevergoeding. Maar de rechter die zei: van, Ja, maar jij pleegt inbreuk op zijn privacy. Dus de okay. beide schades die vallen tegen elkaar weg. Heeft u een voorbeeld van een zaak waaruit blijkt, een zaak die u heeft meegemaakt, dat het goed geregeld is als het gaat om privacy, dat er niet meer wetten bij hoeven? Nou ja, kijk, Het is natuurlijk ontzettend vervelend al die gevallen waarbij mensen met hun mobieltje filmpjes maken en dat die op internet terechtkomen. En dat zijn dan soms gevallen waarin mensen in kennelijke staat zijn of in een compromitterende toestand verkeren. En wij hadden vorig jaar een situatie aan de hand van een, uh, een dame die gefilmd was op een, uh, op een festival in een, uh, nou ja, in een toestand die niet prettig was. Uh, wij hebben toen heel snel actie ondernomen en binnen 48 uur was het hele internet schoongeveegd. Dus het kan wel, uh, ja, maar dan... het kost tijd en moeite. Ja, en, en 48 uh, uur, het, het spijt me zeer, maar dan is het wel op heel veel plekken geweest al hoor. Tuurlijk, maar dat. Kijk, je kan, niet je kan dit niet voorkomen. Hè? Dus je kan niet voorkomen dat iemand. Een, tenzij je zegt: jongens, geen, geen camera's meer in de mobiele telefoon. Nee, maar daar dat willen kan je we niet, denk ik niet naartoe. Nee. Maar je kan niet voorkomen dat andere mensen een foto van je maken. En dat kan als sinds de camera bestaat, of een filmpje maken. En dat elders publiceren. De middelen zijn alleen groter geworden en het gemak is groter geworden. Maar. De... Uh, en dan... Ja, want de VVD wil juist ingrijpen met sneller en met supersnel recht. Ziet u daar dan geen uh, mogelijkheden? Of lost u dat liever zelf op als advocaat? Nou, dat kan ik me de, ook voorstellen. De, de, het recht gaat soms wat langzaam. Uh, dus, dus, dus op zichzelf is dat geen gek idee. Alleen het lastige is dat die, de VVD wil dus wat ze dan noemt... procedures invoeren. Dat zijn dus procedures waarbij zeg maar de dader of degene die het filmpje online heeft geplaatst... niet wordt gehoord. Je kan het er meteen afhalen. Je dus ja. stuurt een verzoek naar de rechter, kan meteen er afgehaald worden. Nou, geen stel, om maar even een partij te noemen... die vaak uh, in verband wordt gebracht met schendingen van de persoonlijke levenssfeer... heeft heel vaak filmpjes en foto's van anderen op haar weblog geplaatst... Uh, tegen de zin van die personen. Uh, maar zegt dan altijd van, ja, luister... Uh, dit is onze vrijheid van meningsuiting. Uh, en ik heb een zaak gevoerd uh, over de publicatie... van de blootfoto's van Brit Dekker uh, door Geen Stel. Helemaal naar het Europees Hof, daar hebben we eindeloos over gedaan. Misschien iets te lang, uh, want we wonnen steeds maar... maar Geen Stel ging steeds in, uh, ging steeds in hoger beroep. Ja. Uh, alleen het is wel zo dat tegenover dat recht... op bescherming van de persoonlijke levensfeer van de ander... staat ja. wel soms een vrijheid van meningsuiting recht van uh, ja, de, de, de vermeende dader. Ja, en ja. nou juist de VVD en minister-president Rutte, die heeft gezegd: geen enkele beperking, geen enkele grens aan de vrijheid van meningsuiting, tenzij er sprake is van geweld. Nou, in dit soort situaties is er geen sprake van geweld, toch beperking van de vrijheid van meningsuiting. Ik dus hoorde de haken en, en ogen. De ja, ik hoorde haken en ogen. Advocaat internetrecht Christian Alberdingk. Dank u wel. Graag gedaan. Nog eventjes naar het verkeer. Edwin Gerritsen. Ja, er, zijn, er gebeuren weer nieuwe ongelukken, Lara. Het is al een drukke spits en het neemt maar heel langzaam af. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht is de rijbaan dicht bij Sint-Joost na een ongeluk. Tussen Kelpen en Sint-Joost staat 7 kilometer file. De omleidingsroute is U32. Op de A67 Belgische grens richting Venlo... is een ongeluk gebeurd met een motorrijder. Tussen Knopen de Hoogt en Afwit Zomeren 7 kilometer... met ruim drie kwartier vertraging. Eén rijstrook is daar dicht. Vijftien minuten over zes. Minister Ferdinand Grapperhaus heeft de Tweede Kamer... op het verkeerde been gezet over de rol van het OM... in de mogelijke vervolging van Iman Fawaz. Toen minister van Justitie vorige week de vrijheid van meningsuiting ter discussie stelde... omdat het strafrecht tekort zou schieten bij de aanpak van deze imaan... deed hij dat zonder daarover te hebben overlegd met de top van het OM. Hoe gaan we toch misschien met elkaar zoiets veranderen in het strafrecht... dat dit wel mogelijk wordt eh, en dat we misschien het erover eens zijn... dat we dat stukje van de vrijheid van meningsuiting ook gaan inleveren? Ook de nationaal coördinator terrorisme bestrijding en veiligheid Dick Schoof heeft nooit met het college van procureurs generaal overlegd, voordat hij in nieuwsuur verregaande uitspraken deed over onder meer de rol van het OM. Blijkt uit de reconstructie op basis van vertrouwelijke informatie eh, onderzoek van nieuwsuur-collega Bas Haan en die is hier bij me in de studio Bas. Eh, de minister heeft helemaal geen contact gehad met de top van het OM terwijl hij beweerde dat het OM niet de mogelijkheid had de haatzaaiende imam aan te pakken. Ja, Klopt dat zo? Bij herhaling u, u weet nog wel vorige week. Hè, om maandagavond schoof in de studio op dinsdag een vragenuurtje eh, dat, dat bijna al een uur in beslag nam over dit onderwerp. Een bijherhaling bleef Grapperhaus zeggen ja, helaas is hij niet aan te pakken strafrechtelijk. Alleen was hij even vergeten dat kort te sluiten met zijn eigen openbaar ministerie. Eh, hij is pas op die dag eh, heeft, heeft zijn ministerie aan het OM, de top van het OM gevraagd. Jongens, wat, hoe kijken jullie naar die zaak van was? Maar toen zeiden ze, ja dat is te kort dag, daar kunnen we geen antwoord op geven. Het lokale parket. deze zaak is al lokaal afgedaan. In januari kwam die preek. Um, uh, die, die meneer Van Was die doet wel vaker rare uitlatingen. Mm. Dus business as usual. Doen we hier iets mee? Nee, hier doen we niks mee. Case closed. Dat was het verhaal in Rotterdam. Ze kijken er heel serieus naar, maar ze deden er niks mee. Er kwam geen vervolging. Dat is niet gecommuniceerd met het ministerie... dat is niet gecommuniceerd met de top van het WM, want dat is niet nodig. Dat is gewoon een lokaal besluit. Daarna ging die zaak pas lopen... Um, er kwam dat dreigingsbeeld met, met die opmerkingen. En werd het landelijk? Werd het landelijk... Dan zou je verwachten dat als een nationaal coördinator terrorismebestrijding iets over zijn collega van het OM gaat zeggen, dat hij het even kortsluit met zijn collega. Ja. En je zou verwachten als, het, als de minister daar iets over zegt, dat hij het met zijn topman zo kortsluit. Maar het is in niet beide gebeurt. gevallen heeft niet plaatsgevonden. Want ook de nationaal coördinator heeft geen contact gehad met de top van het OM. Nee. nee, dan moet je je voorstellen: dat zijn alle twee hele bijzondere posities. Zowel de terrorismebestrijder als de top van het OM. Dat zijn belangrijke organen binnen het ministerie. Maar vooral het OM heeft een wettelijk onafhankelijk taak om te bepalen of iemand vervolgt of niet. Mm -hmm. Nou zat de coördinator terrorismebestrijding in Nieuwsuur... te vertellen dat de OM niet kon vervolgen. Dus ging hij op de stoel van zijn collega zitten... terwijl hij hem daar niet over had bevraagd. Ja, dat heeft wel wat voor wat, heel wat rumoer uh, gezorgd in het ministerie. En ik vermoed dat dat ook wel voor wat rumoer in de Kamer gaat zorgen... want die zijn ook helemaal op het verkeerde been gezet. Ja, want hoe moeten we dit nou zien? Wat, wat heeft Grapperhaus dan staan doen? Heeft hij gelogen? Nou, op zijn minst bluffen. Um, uh, en uh, dan ook wel heel erg lomp bluffen. Want uh, ik heb nog geen half uur geleden het laatste weerwoord gevraagd... ik had gevraagd van waar heeft hij zich dan op gebaseerd... met die vergaande uitspraken. Want hij zei, het OM heeft er met een groot glas naar gekeken. Maar hij Hebben... heeft helemaal geen contact gehad met het OM. Nee, en hij nee. zegt nu van ja, maar luister... ooit is in Rotterdam dat besluit genomen... en ik citeer nu even zijn reactie... Um, hij zegt, de minister gaat er altijd vanuit dat het OM een zorgvuldige en zelfstandige afweging maakt. Dat heeft hij het bedoeld was met onder een vergrootglas. Ja, het het was, was gieswerk. Het was voor de muziek uitlopen, op zijn minst. Bas Haan, vanavond in Nieuwsuur om tien uur op NPO 2. Meer hierover. Bas, dank je wel. Elke dag begroet ik rond dit tijdstip een vaste gast van Nieuws Co. in de studio. Die vanuit zijn of haar expertise kijkt naar het nieuws. Nou, vandaag is dat Laila Alswaïni, Arabisten en Juristen. Goedenavond, wij gaan even luisteren naar de trailer van something. een film. What do you know about Wakanda? Explorers have searched for it. in Zuid-Amerika. was in Ja, dat komt aan. De trailer van de superheldenfilm Black Panther. Dat is naar verluid de eerste film die Saoedi-Arabiërs voor het eerst sinds jaren tachtig... weer in de bioscoop kunnen gaan zien. In de hoofdstad Riyadh opent over twee weken... namelijk de eerste bioscoop van het streng islamitische koninkrijk. Een opmerkelijke stap die eerder werd aangekondigd... door kroonprins Mohammed bin Salman. Daar ga ik het met jou over hebben, Laila. Een man met twee gezichten, zo lijkt het. Daar hebben wij het ook wel eens eerder over gehad in deze uitzending. Hoe kijk jij tegen deze stap aan van de kroonprins? Ja, een man met twee gezichten, dat is inderdaad waar. Hij is nu uh, heel erg, komt hij naar voren... Uh, met dit soort uh, uh, sociale, economische hervormingen in eigen land... Hij uh, opent inderdaad de eerste bioscoop uh, ever in uh, Saudi-Arabië... waar vroeger een concertzaal uh, gepland was. Dus het wordt een hele luxe uh, bioscoop met marmeren uh, toiletten en zo. zo. Uh, en er zijn er nog 350 uh, die door het hele land geopend gaan worden. Um, dus hij is uh, binnenlands echt wel bezig om uh, ook hiermee de economie te bevorderen. Nee. Saoedi's geven het tot toe, die willen natuurlijk ook entertainment... die gaan hiervoor buiten Saoedi-Arabië dat zoeken... geven al hun geld daaruit, terwijl Saoedi-Arabië heeft... Minder olievoorraden, dus is op zoek naar een nieuwe economie. Dus uh, wat hij ook probeert is om dus al dat geld voor uh, uh, plezier en zo... binnen Saudi-Arabië zelf uit te geven. Ja, en anders werd natuurlijk ook bekendgemaakt... dat vrouwen uh, is toegestaan om auto te rijden, uh, een aantal. Aandacht... Ondering dat er weer concerten uh, kunnen worden georganiseerd, maar hij heeft ook dat andere gezicht. Ik zei het al. We hebben het ja. er vaker over gehad. Hij probeert te hervormen. Hoe zou je hem verder typeren? Nou ja, hij uh, laat dus geen enkele politieke hervorming toe. Dit uh, gaat over een aantal sociale hervormingen, uh, economische hervormingen. Dus. Maar uiteindelijk uh, bepaalt hij wat hij hervormt en wat niet. Het is niet zo dat uh, hij wordt gesteund door wetten die dus vrouwen meer rechten gaan geven en zo. Hij bepaalt dat. Dus het zijn uiteindelijk... decreten eigenlijk. Ja, min of meer. Uh, en het zorgt ervoor dat hij steeds meer macht krijgt om te bepalen wie wel en wie niet wat krijgt. Uh, dissidenten worden zelfs meer dan daarvoor onder zijn uh, nu. Uh Bewind. Hij is nog niet aan de macht hoor. Maar nee. in feite heeft hij achter zijn vader, koning Salman wel alle touwtjes in handen. Uh, er zijn dus meer dissidenten uh, opgepakt. In, uh, tijdens de periode sinds 2015 dat hij naar boven stijgt. Uh, Mensenrechtenactivisten, maar ook religieuze geleerden... die dus wat vrijer praten. Die bijvoorbeeld hebben gezegd dat vrouwen volgens de islam... best wel achter het stuur mogen zitten. Die zitten dus vast. Terwijl hij zelf die vrouwen dan wel die vrijheid geeft. Dus het is uh, inderdaad dubbel. Bovendien... Zeker niet onbelangrijk. Hij is degene die die oorlog in Jemen is begonnen. Ja. Zodra hij minister van Defensie werd. Ja, daar hebben wij het nog niet eens over 2005. gehad, inderdaad. Ja. En ook de, de En dat heeft het land. Geen, geen, het doet Jemen geen goed, maar Saudi-Arabië nee, ook niet hè. Zeker niet. Er gaat heel veel geld natuurlijk in, uh, in zetten, heel veel mensenlevens. Maar het belangrijkste voor uh, opnieuw deze konprens is misschien de reputatieschade die hij daarmee oploopt. Omdat die oorlog natuurlijk uh, ontzettend veel mensen slachtoffers uh, eist. Ook door uh, gebrek aan medicijnen. Dus, dus een, uh, qua oorlog uh, wint hij het zeker niet. Maar nee. ook een humanitaire ramp die nu aan zijn vingers kleeft. Um, dus dat helpt ook niet om hem. Dus alleen maar als die goede hervormer te zien. Die, uh, welk beeld hij nu naar buiten wil brengen? Ja, dat is ook een beetje. Het lijkt een beetje voor de buren, voor de buitenkant. Um, ja, jij zegt dat het heeft ook economische, er zit ook economische motieven achter. Maar is het genoeg voor een bevolking? Uh, zou die ja, hiermee bijvoorbeeld een soort Arabische lente kunnen voorkomen. Dat is uh, zeker waar hij aan denkt. Want in de landen om hem heen sinds 2011... Uh, zijn natuurlijk uh, veel opstanden geweest door jongeren. Z in Saudi-Arabië zelf is uh, ongeveer de helft uh, jonger dan 30. Uh, hij zelf is trouwens ook vrij jong. Dus uh, die jongeren die willen wat natuurlijk. Die willen ook wel politieke vrijheden. Maar zo zolang ze dit al krijgen, uh, hoopt hij ze... Uh, stil te houden. Met vertier um, eigenlijk. Ja. brood en spelen, zoals de Romeinse keizers dat ook vroeger deden. Uh, terwijl, nogmaals, ik uh, noemde het al op Twitter... Uh, brood en water is wat uh, de vrijdenkers binnen Saudi-Arabië krijgen. Oh ja, dus ja. de jongeren zitten dan wel vast... Um, nou ja, dus er wordt uh, heel dubbel naar gekeken. Hij is echt uh, bezig om dus nu ook deals van uh, westerse landen binnen te halen. Hij is nu op reis inderdaad binnen de Verenigde Staten, ook in Hollywood... om dus ja, films en acteurs uh, naar uh, Saudi-Arabië te krijgen. Maar ook uh, uh, andere business deals. want hij wil echt die investeringen in Saudi-Arabië... een enorme boost geven. Um, en ja, uh, hij denkt het Westen, als dat aan, zolang dat aan de kant staat, die, die landen... dan uh, heb ik wat minder te vrezen als uh, andere landen misschien... of binnenlands zich tegenaan keren. Want is uh, bezig om zijn grote rivaal in de regio is Iran. Mm. Uh, Saudi-Arabië wil echt uh, is, is bezig met uh, ja, territorium uh, onder zich te krijgen. Vandaar ook die oorlog in Jemen. Ze wilden ten kosten koste van alles voorkomen dat Iran daar invloed op zou krijgen. Mm. Ze delen een hele lange grens met Jemen, dus dat uh, Iran zo dicht bij Saudi-Arabië zou komen, dat, was, dat wilden ze voorkomen. Maar daardoor binnen de Soenitische Arabische landen... ze zorgen dus wel, bijvoorbeeld in het land Irak... dat ze de Shiiten tegenover de Soeniten dan neerzetten. Dus ze zorgen voor polarisatie in de landen om hen heen. Dus Arabische landen zijn daar ook weer niet zo heel blij mee... met wat Saudi-Arabië nu aan het doen is in de regio. Ze zeggen dat ze terrorisme bestrijden. Daarvoor krijgen ze dus ook heel veel wapens... van de Verenigde Staten, van Engeland. Maar daarmee, en hun eigen Wahhabitische ideologie... dus de ideologie van ultraconservatie... Islam, die ze al jaren uh, ook exporteren naar andere landen... er wordt vaak van gezegd uh, dat die juist dat soort extremistische islam... juist hebben bevorderd en dus het terrorisme. Dus hij is nu eigenlijk bezig om de eigen rommel op te ruimen... die hij heeft veroorzaakt. Want hij wil binnenlands ook die ultraconservatieve geleerden... heeft hij al aan de kant gezet, ja, ja. zoveel mogelijk... Ja. Uh, maar ja, die hebben ze wel eerder zelf veroorzaakt, de, ja. het Koningshuis. Het is heel dubbel hè, wat uh, Daarom, dit land mee bezig is. Ja, ja, nou, dus dat dus is eigenlijk de, de constatering en, en uh, die inflatie is die dus aan het uitbreiden. Merk ja. Ik. Ja. ja, ten koste toch van mensenrechten binnen en buiten uh, zijn eigen land. Dus ik vind dat we zeker moeten steunen. Ik denk dat het uh, zeker wel nodig is of, om de goede kant van hem te steunen. Dus mm. de hervormingen ja. en daarvan te zeggen die zouden nog meer moeten zijn. Als het kan ook op politiek gebied. Uh, en dan maar hopen dat dat hem zo krachtig doet voelen... dat hij daarmee misschien toch uh, bereid is om uh, in Jemen uh, stappen terug te doen. Het is in ieder geval iets om uh, in de gaten te houden. Nou, lettend. De ontwikkelingen in saudi arabië en uh, daar in de regio. Dat doen we vaak met jou. Fijn dat je er weer was. Leila al niet. Tot zover Nieuws en Co. Met daarin het hoge sterftecijfer onder grote gazers in de Oostvaardersplassen. Boer André wil zijn boerderij per se in de polder. En het AMC is de dure geneesmiddelen helemaal zat. Het middel waar we het nu over hebben bestaat al 45 jaar. En dat kost een paar honderd euro per jaar. Geen enkele innovatie aan te pas gekomen, maar die wel opeens drastisch in prijzen verhoogde. Naar nou, nu zo'n 160.000 tot 220.000 euro per patiënt per jaar. En jullie willen hier, hier gaan hier vestigen. vestigen. Want hier ligt onze pachtgrond omheen. En dit is eigendom. Provinciaal beleid is het. gaat verstening tegen. En uh, ja, daar ben ik het gewoon mee eens. Bij Soest hoort absoluut gewoon een, een boerenbedrijf. Minder grazers, dat is heel duidelijk. Gaan we dan ook, ook, ook grazers zien ja, die licht te sterven? Is de, nou, dat denk ik niet. Ja, ja zo, zo gaat het. Dus het is onderdeel van het uh, natuurlijke proces hier... dat niet alle dieren altijd uh, van ouderdom zullen overlijden. Ja. De natuur is nooit Stand. Straks, dit is de dag met Thijs van der Brink. Ik wens je een heel fijne avond. Tot morgen en veel plezier met Thijs. NPO Radio 1 Het NOS Journaal de gelekte gebruikersnamen en wachtwoorden van honderdduizenden Nederlanders staan nu toch online. Dat zou eigenlijk vorige week al gebeuren, maar degene die de gegevens had verzameld zag daar toen vanaf uit vrees voor juridische stappen. De gegevens zijn afkomstig uit lekken van onder meer LinkedIn en Uber. De Noord-Zuidlijn in Amsterdam gaat definitief rijden op 22 juli. De ingebruikname van de metrolijn tussen het noorden van de stad en de Zuidas is zeven keer uitgesteld. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat de metro al in 2005 zou gaan rijden. Minister Blok gaat volgende week op bezoek bij zijn Russische ambtgenoot Lavrov. Eigenlijk zou minister Zijlstra een maand geleden al zijn gegaan, maar hij stapte op na zijn leugen over een niet bestaande ontmoeting met president Poetin. En het wordt toch extra druk deze zomer op Schiphol. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de rechter de slots... die ze afgelopen winter niet hebben gebruikt, deze zomer inzetten. De luchthaven was daar zelf tegen... omdat dat zou leiden tot meer dan 2000 extra vluchten. En dan nu het weer, Willemijn Hubert. Vanuit het westen is het breed aan het opklaren... en komende nachten is het dan vrij helder. Heel lokaal vormt zich een mistbank... en landinwaarts gaat het op sommige plaatsen licht vriezen. Er is maar weinig wind en morgen begint de dag dus ook met weinig wind... maar in de middag trekt die wind wel wat aan, komt dan uit het zuidoosten. Het is morgen zonnig, later komen meer sluierwolken... maar daar kan de zon nog wel doorheen schijnen. Het wordt zachter dan vandaag, 11 tot 16 graden. En zaterdag is het dan echt zacht lenteweer... met de zon en temperaturen tussen de 15 en 21 graden blijft de hele dag droog. En ook zondag kan het zacht worden... maar in het westen ligt dan wel een zone met wolken en neerslag... en als het iets verder onze kant op schuift... Dan kan er in het westen, in de kustprovincies met name, een enkele bui gaan vallen. De nieuwe week brengt dan ook nog vrij hoge temperaturen en wat wisselvalligheid met zich mee. Er kan een bui vallen, maar de zon zien we ook. En dan nu de verkeersinformatie met Edwin Gerritsen. Het is een drukke avond. Spitsen gebeuren veel ongelukken. De dagelijkse files zijn nu wel wat aan het oplossen. De meeste vertraging is er nog in het midden en zuiden van het land. De A1, Hengelo richting Apeldoorn. Tussen Borden en Afrit rijzen ruim een half uur. De A2 van Eindhoven naar Maastricht is dicht bij Sint-Joost na een ongeluk. Tussen Kelpen en Sint-Joost staat daardoor 8 kilometer file. De omleidingsroute is U32. Verkeer vanuit Eindhoven naar Maastricht kan beter omrijden via Venlo... Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... tussen Knoopendrottepoltelplein en Uitgeest. Ruim een half uur vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. A50 Os Apeldoorn tussen Grijshoort en Afrit Hoendelo een half uur, dat is de nasleep van een ongeluk. En op de A67 Eindhoven richting Venlo... is een ongeluk gebeurd met een motorrijder... tussen Knoopendrott en Afrit Zomeren. Drie kwartier vertraging. De rechter rijstrook is dicht. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Van de brink. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Dit is de dag waarop milieuorganisaties pleiten voor subsidie op warmtepompen. Want als we stoppen met onze gasverslaving uit Groningen... dan zullen we toch naar een milieuvriendelijk alternatief moeten zoeken... zoals de vorige minister Kamp al stelde. Het is zo dat nu het automatisch naar gas kijken voor, voor, voor verwarming... van huizen en van bedrijven, van kantoren. Dat zal in de toekomst anders worden. En er zullen veel meer mensen in plaats van op gas aangesloten worden op warmte. Maar is de warmtepomp eigenlijk wel milieuvriendelijker dan bijvoorbeeld... de? r ketel straks een debat. Dit is de dag waarop bekend werd dat tientallen medewerkers... van het Haagse Haga ziekenhuis ongeoorloofd hebben gesnuffeld... in het medisch dossier van Samantha de Jong, beter bekend als Barbie. Onze commentator is Anton Wind. Anton, goedenavond, hartelijk welkom. Goedenavond. Wat is jouw stelling? Mijn stelling is dat het uh, niet zozeer Barbie te kijk zet... maar ons allemaal als uh, kijkers en uh, mediaconsumenten... En dit is de dag waarop de VVD met een plan komt... om wraakporno en andere privacy-schendingen aan te pakken. Zoals bijvoorbeeld het seksfilmpje van Patricia Pai... dat tegen haar zin opeens op internet stond. Je leven is gewoon totaal op z'n kop. Ik, ik vind het onbegrijpelijk dat ze niet kunnen denken of bedenken... wat voor gevolgen dit hebben. Dit, dit moet gewoon niet kunnen. Dit soort filmpjes aan te pakken, moet er een soort supersnelrecht komen om bij de rechter af te dwingen dat wraakporno offline gehaald kan worden. Ook moeten er hogere straffen komen voor daders als het aan de VVD ligt, is het een goed idee. U kunt meepraten op Twitter, gebruik dan de hashtag DDD. U kunt ook meekijken via de webcam op NPO radio 1.nl. Bij ons de gast eh, VVD-kamerlid Sven Koopmans en hoogleraar strafrecht Theo de Roos. Goedenavond allebei. Goedenavond, goedenavond. Meneer koopmans worden net Patricia Paai, die uitgebreid in de media is geweest vanwege een seksfilmpje dat overal te zien was. Kort geleden waren er de beelden van een Nederlandse handbalvrouwen in de sauna. Zijn dat de dingen die u bedoelt? Ja, er zijn een hele hoop dingen. Soms maken de mensen filmpjes zelf. Soms maken andere mensen filmpjes met de verborgen camera. En voor je het weet staat het online en is je leven nooit meer hetzelfde. Dat het is afschuwelijk. Dus ik heb nu een pakket van maatregelen voorgesteld om dat aan te pakken. Ook nog een heleboel andere dingen. Want het gaat om de privacy tussen mensen onderling. Er zijn heel veel manieren waarop mensen tegenwoordig elkaar kunnen begluren, bespieden. Of de informatie, die foto's die ze hebben gewoon online zetten. En ik vind dat mensen daar veel beter voor moeten worden beschermd. En de mensen die daarvan profiteren, van die filmpjes online zetten, die platforms en zo. Die moeten echt heel streng bestraft worden. Ja, we worden net een nieuws en een advocaat die zei van ja, dat kan eigenlijk allemaal al. Die mensen aanpakken. U zegt het is onvoldoende, de mogelijkheden nu. Het is absoluut onvoldoende. Um, als je nu slachtoffer wordt van zoiets... dan, dan ben je heel, mo heel moeilijk om aangifte te doen alleen al. Uh, daarnaast, zo'n filmpje staat zomaar online. Ik stel voor dat je een procedure hebt... dat zelfs als je nog niet weet wie die verborgen camera heeft opgehangen... bijvoorbeeld, mm -hmm. dat je naar de rechter kan en dat de rechter dan zegt... nou, iedereen die die beelden uh, uploadt... of iedereen die die beelden gaat verspreiden... Uh, die doet iets strafbaars en daar staan grote boetes op. Maar dan, dan kan je ook al voordat vastgesteld is wie de dader is is dat filmpje alweer offline hebben gehaald. Is dat uw bedoeling? Ja. Uh, nou ja, dus voor, zelfs liefst voordat het er überhaupt erop staat. Uh, nou weet ik dat het ja, vaak doe je je dat vaak heel moeilijk is. Ja. Maar stel, jij bent, je, zit, uh, nou, je bent op het toilet en je ontdekt dat daar een, een camera boven hangt. Je weet niet wie die daar heeft opgehangen. Uh, nou, dan wil je dat die beelden nooit ergens uh, komen. Nou ja, dat je dan al uh, in kan grijpen. Als voor zover dat kan. En soms heb je wel een vermoeden wie het heeft gedaan, maar uh, die ontkent het. Nou, dan kan je met zo'n superspoedprocedure die ik voorstel kan je dan toch naar de rechter gaan om te zeggen... nou, ik weet nog niet precies wie mijn tegenpartij is uh, of wie dat heeft gedaan... maar wilt u vast verbieden dat die beelden eruit komen? Meneer ja. De Roos, kan je zeggen dat de snelheid waarop ons rechtssysteem kan reageren... nogal uit de pas loopt met de snelheid waarop bijvoorbeeld wraakporno zich kan verspreiden? Ja, ik, ik herken uh, het probleem. En natuurlijk, het is walgelijk. Uh, dit soort uh, praktijken. Zoals met Patricia Paar. Nu dat we daar helemaal over eens zijn. En de hoge straffen en bedreigingen. Ja, daar hangt er vanaf. Wat, er voor, wat voor bepaling je precies bedoelt. Daar ben ik, word ik altijd een beetje flauw van. Eerst eens even kijken. Wat is het probleem? Nou, dat het op het internet komt. En dan uh, zou ik al creatief willen meedenken. Ik weet niet precies. wat mijn gesprekspartner uh, dan concreet wil gaan voorstellen. Maar. Je kunt inderdaad denken aan een snelle internetrechter. Die uh, inderdaad onder bedreiging van. bijvoorbeeld een dwangsom zou kunnen bedreigen. Uh, dus iemand die uh, dan toch het uh, op internet plaatst. Hè, terwijl het nog niet gebeurd is, maar dat wel doet. Ja. Uh, dat maar dan, die, mo dan moet je al weten wie je doet. Ja, nee, dat, dat is. Nee, goed. Dat, dat is, maar ja, en onder mijn al, voorstel je, je, je, je maakt kunt, het dan niet uit. Nou, ja, oké. Okay, nou, ik weet niet wat in jouw voorstel dan nou, allemaal. Nou, ik wil het graag. Ja, Koopman, ja, gaat u gang. Heel concreet. Er is nu gaan. al een procedure dat bijvoorbeeld als een zangeres in de studio staat en ze zingt een liedje... en er uh -huh. blijkt verborgen opnameapparatuur te staan... Uh -huh. uh, dan is dat intellectueel eigendom, daar heb je auteursrecht op. Dan Zeker. is er een rechter die kan zeggen... nog voordat je weet wie de illegale opname heeft gemaakt... Ja. die zegt iedereen die dat gebruikt, die dat verspreidt, is strafbaar boete. Maar als diezelfde zangeres in diezelfde studio staat... maar ze staat er niet het liedje te zingen, maar ze heeft uh, seks met iemand... Uh -huh. En diezelfde illegale in staat daar. U zou dat misschien niet doen, maar... Uh, diezelfde uh -huh. opnameapparatuur... dus dezelfde opname worden gemaakt... Uh -huh. alleen niet van een liedje, maar van seks. Uh -huh. Dan heb je die bescherming niet. Ik zeg, dat uh -huh. is toch gek? Meneer De Roos, wil ja. ik daar zo reageren? Nou ja, het, het, het, het, het stiekem opnemen... dat is wel strafbaar. He, dat, dat kun je vergelijken met wat in de badhokjes gebeurt... He, door idioten die dan naar de cameraatjes plaatsen. Dat mag nu al niet, zegt u. Dat mag nu al niet. Dat is nu al verboden en strafbaar. Ja. Uh, dus het, het, je moet... Even onderscheid maken tussen A dat soort praktijken. B, het op het internet plaatsen. En dan heb je inderdaad intellectueel eigendom. Dat heb je nu ook al. En uh, dat kan redelijk effectief ook wel, nee, wel zijn. Het kan, het kan beter, wil ik echt zeggen. En het gaat mij niet om dat het niet al strafbaar is. Dingen zijn strafbaar. Ik vind er moet veel meer op gestraft worden. Maar het gaat mij om een snelle procedure om het eraf te halen. En het gaat mij ook om dat die mensen die het dan willens en wetens... er toch op zetten, dat die extra gestraft worden. Want het is gek, ja. laatst was er iemand zijn filmpje gehackt... van intieme beelden, gestolen, ja. werd op dumpert gezet... Ook, ook het dus, ja. was ook strafbaar, werd op Dumpert gezet... heeft er een dag op gestaan... een miljoen mensen hebben dat gekeken. En ja. toen werd Dumpert uiteindelijk door de rechter gezegd... ja, het was wel illegaal, maar het enige wat je moet doen... is je advertentiewinst teruggeven. <lacht> ja. ja, dan zeg ik, dat kan toch niet? Dan moet je gewoon straf boeten. Dat, dat zo'n site moet weten, dat kan niet. En als ik ja. nog een keer doe, dan ga ik... Eh, ja. dan heb ik nee, van even van even die twee dingen uit elkaar ja, houden. De straf precies. die erop staat en het delict. Even ja. terug naar wat je nou moet doen. Stel, ik ja. ontdek over mij staat er een filmpje op internet... waar ik geen toesting heb ik voor gegeven... en ik ben er ook niet blij mee. Dan moet ik nou... Een soort internetrechten kunnen, zegt u ja, meneer nou, De Roos. Mag ik een voorbeeld met ja? de ervaring noemen? Gelukkig gaat het niet over seks en bloot op het internet. Er zou trouwens weinig mensen in geïnteresseerd zijn ben ik waar. Maar <laughs> dat tenzij... weet u niet hoor, dat <laughs> weet u niet. Dat weet u niet. Maar nee, maar even zonder gekheid. Ik was uh, ontdekt op een gegeven moment dat ik uh, uh, zogenaamd een Twitter-account zou hebben, en er zouden rare dingen op staan. Uh, dus ik ging kijken, en inderdaad, er stonden wat, ja, toch wel uh, behoorlijk lullige dingen. Ja, mij werd er toegeschreven. Ik heb helemaal geen Twitter account, dat begin ik ook niet aan. Nee, ik heb nog toch net, maar komt niet binnen. Nee, kijk eens. Maar ik heb toen onmiddellijk een brief geschreven, een standaardformulier natuurlijk aan Twitter, en dat was er binnen een uur af. Nou, oké. Dat is een mooie ding, hè? Mag ik even creatief meedenken? Want ik snap het probleem wel. Dat is onzin. Wat zeg je? Dat? Oh. Dat, dat was mijn. Sorry. Mevrouw van Tongeren dat dat het was dat volgens mij, van GroenLinks. Ik had zelf een ah. fake Twitter-account. Ja, ja. En ik ben dagen bezig geweest om dat eraf te krijgen. En nee, dat, dat lukte alleen doordat heel veel andere mensen. Ik heb redelijk wat volgers. Ja. gingen rapporteren. Okay, dus ja. het was niet even de formule. Maar maar, maar, mag je even mijn, uh, ja, even mijn. Meneer de Roos mag even zijn idee afmaken. Ja, mijn idee afmaken. Goed, dit ging goed. Maar ik ben helemaal met van Tongeren eens. Uh, dat als dat niet heel erg effectief kan en snel kan. ja, dan zou ik zeggen. maak wet om deze aanbieders en verspreiders uh, hard aan te pakken. En dat doe ik dus nu precies. Dan zijn we het eens. Ik, maar ik doe nog veel meer. Ik zeg N nog okay. veel meer. Dus er moet ook dat recht op vergetelheid dat je nu al hebt... dat uh -huh. je dingen er kan aanvragen gewoon eraf te halen. Uh -huh. Dat is nu bij ieder platform anders. En dat is voor mensen lastig... want er zijn 16 verschillende platforms misschien, waar jouw beelden op staan. Moet je 16 ja. manieren aanvragen. Ja. Laten we dat harmoniseren. Maar ik zeg ook nog meer. Ik zeg, laten we online aangifte makkelijker maken. Uh, laten we ook kijken... Naar de privacy aspecten van drones. He, want die vliegen ja, overal. Maar er komt heel veel langs. Ik wil even proberen te, de, bij dat wraakporno te houden, althans dat zomaar op internet zegt... U wilt ook strafverhoging. Waarom is dat nodig? U vindt de straf nu te laag. Ja, want je ziet dat, uh, dat nu rechters uitspreken van nou ja, die moet die beelden weghalen. Maar uh, soms uh, helemaal geen uh, boete of geen straffen. Uh, ja, meneer De Roos, wat vindt u daarvan? Ja, nee, hier lopen dingen helemaal door elkaar heen. Ik, uh, dit moet wel goed uitgezocht worden. Effectieve maatregelen, snelle interventie, rechterlijk ingrijpen. Mm -hmm. prima. Maar ja, straffen, is sowieso een aangifte. Ja, ho, ho. dat moet wel onderzocht worden. Dat, dat, dat, dat gaat niet binnen een dag. Dus ik bedoel, je hebt. Het probleem moet je aanpakken. Nee, maar... Door snelle verwijdering te bevorderen. Dat het, is het punt. En het, het is jammer straffe... het reflex als we zeggen: nee, maar straffen, later en goed uitzoeken. Ik heb dit uitgezocht, ik ben hier een jaar mee bezig. Ik heb een hele hoop slachtoffers ges gesproken. En die zeggen, ja, het is mij overkomen. En wat doet men? Chantal uitwerkel is een bekend uh, verhaal. Peter R. de Vries heeft haar gesteund. Die moest drie processen voeren om tegen Facebook, tegen haar school, zelfs de politie moest aanmanen ja. om iets aan te doen. Nou, dat is dus een probleem. We zijn niet meer. We zijn in de tijd van laten we gaan uitzoeken. We zijn nu in de tijd van laten we gaan Meneer De Roos, wat is erop tegen om strenger te straffen? Ja, strenger straffen, dat is voor dit probleem geen oplossing. Maar waarom zou dat niet helpen? Nee, maar er zijn al strafwaarstellingen. Dus dat is het punt niet. Dat vindt meneer Koopmans wel. Die vindt dat er een strenger gestraft moet worden. Nee, waar het om gaat, daar ligt nog een probleem. Dat is goed dat dat nu even ter sprake komt. Dat is inderdaad, en daar ben ik eens, een gebrek aan deskundigheid... om het op de rails, ook de strafrechtelijke rails te zetten... Uh, maar vergeet nooit, strafrecht blijft strafrecht. He, je hebt het vermoeden van onschuld. Je kunt niet zomaar even iemand grijpen. Je moet dat bewijzen. He, dus waar het, uh, het echt het grootste probleem is... hiermee de snelle interventies het, van het internet halen. En dan is er verder ook wel, uh, in dat pakket kan ik me best voorstellen... dat de deskundigheid bij de politie, de cybercrime en dergelijke... verder bevorderd moet worden. Ja. Helemaal eens. Oké, okay, maar dan vraag ik toch nog één keer. Ik hoorde meneer Koopmans echt zeggen... er moet straf, strenger gestraft worden. Bent u het daarmee eens of niet? Nee, onzin. Oké, okay, vindt moet, u onzin. Zin, Strap, strafrechtelijk Duwens. optreden, ja. Maar straffen, ja, wat is de maat? Waar vergelijk je het mee? Meneer ik u... Nou, ik vergelijk het met die mensen die dit hebben meegemaakt... en die de <c laughed> situaties hebben dat er helemaal niet werd gestraft. Er is op een bepaald moment ja. een jaar lang gefilmd op een damestoilet... in een Leidse pizzeria. Weet u wat de straf was? Dat was, ik meen, duizend euro boete... Uh, en, nou ja, en die slachtoffers hebben überhaupt niks gekregen. Dat is toch belachelijk? je kunt een casus noemen, dan moet je erin duiken. Dan moet je kijken wat er. Wat heb ik gedaan, professor Nou ja, goed, maar dan moet ik dat eerst kunnen bestuderen om daar mijn mening over te geven. Goed, dat, gaat, dat gaan we dan nu niet oplossen. Maar we zijn het eens over het nee. probleem. En u bent het er ook over eens, als ik goed geluisterd heb. Er moet een procedure komen waardoor je heel snel dat soort beelden weer kan uh, verwijderen. Zeker. En het liefst voorkomen zeker. dat ze überhaupt ja, opkomen. Ja, ja, nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Mooi. Hartelijk dank Sven Koopmans en Theo de Roos. Graag gedaan. Mm -hmm. Dit is de dag waarop het na lang wachten eindelijk officieel besloten werd. Het stadion van Ajax gaat de Johan Cruijff Arena heten. Vorig jaar april was er al een intentieverklaring voor getekend... maar het werd steeds maar niet geformaliseerd. Tot nu dus. Ajax-speler Donny van der Beek is er blij mee. Ja, mooi denk ik. Ik zat natuurlijk al aan te komen. en uh, ja, Het duurde eigenlijk al heel lang. Ja. Maar wel mooi dat het nu uh, officieel is. Misschien dat er nog speelt natuurlijk. Ja, wel. Wij We gaan wel vanuit natuurlijk. Dus uh, nee, maar wel heel mooi. En uh, ja, eindelijk. Ja. Dit is de dag waarop bekend werd dat tientallen medewerkers van het Haga ziekenhuis in Den Haag ongeoorloofd in het medisch dossier hadden geneusd van ster Samantha de Jong, beter bekend als Barbie. Een kwalijke zaak, al dus een woordvoerder van het ziekenhuis. Het ons bijzonder ook dat dit gebeurd is. Ik vind wij vinden, dat uh, patiënten moeten kunnen rekenen dat er zorgvuldig goed omgegaan met hun privacy en dat er ook niet in hun dossier wordt gekeken als je daar niks te zoeken hebt. <middels> Raten over met onze commentator van vandaag, journalist Anton de Wit. Anton, je zei straks al dat je vindt dat niet Barbie te kijken staat, maar wij allemaal. Maar allemaal en niet eens, dus, ik voel, dus niet ik voel, Barbie ik voel, en ook niet ik alleen voor. Ik voel een straffe redenering aankomen. Ja, voor, nou, gaat er een maar. Redenering. Ja. ja, wat is er aan de hand? Nou ja, ik, kijk, uh, uh, natuurlijk, hè, het is verschrikkelijk. Het is, het is schrijnend dat het uh, uitgerekend uh, door tientallen medewerkers van een ziekenhuis, wat toch mensen zijn die medisch geschoold zijn, die, die waarschijnlijk hun werk doen omdat ze mensen willen helpen, omdat ze zorg willen verlenen. Dat die hun nieuwsgierigheid niet in bedwang Konden houden. Maar toen ik daarover door aan denken, was. ja... Nou ja, goed, ik uh, verloor een beetje alle hoop uh, in, de, in de mensheid. Dus uh, je wordt er toch somber van als je dit soort dingen bedenkt. Maar je, je, ja, precies, uh, want je denkt toch dat zijn mensen die ervoor doorgeleerd hebben, die weten wat wel mag en niet mag. En die hebben ja. dus toch met, met, op, met een flink aantal in dat persoonlijke in, in, in dossier. een dossier een van neus, een realityster uh, lopen neuzen. Maar ja, het, het, het, het, het hele verhaal van deze uh, mevrouw uh, uh, Barbie, Barbie ja. uh, is natuurlijk vergeven van een, van een tragiek. Uh, uh, Waar, waar dit soort dingen in voorkomen. Dus uh, het feit al. De, de, de, eigenlijk denk ik dat het de sleutel van haar succes. een soort moreel superioriteitsgevoel van ons allemaal is. Daarom vinden we de programma's zo leuk. Hè? Ze werd bekend met allerlei re reality-shows. Eerst O.O. Gerso, geloof ik. Hè? Yeah. Daarna allerlei spin-offs. waarin ze. Uh, nou ja, haar eigen huwelijk. geboorte van een kind. Uh, de echtscheiding uiteindelijk. breed uitmeet op de TV. Nou, het, het was iemand die uh, garant stond voor allerlei uitspraken. die we heel makkelijk mal konden vinden. Een beetje dom. Uh, uh, dus, dus ik we denk keken dat naar haar om, om om haar te kunnen lachen. Om om haar te kunnen lachen. En om onszelf moreel superieur te kunnen voelen. Nou vervolgens zien we dat deze vrouw een zelfmoordpoging uh, doet. Uh, ook heeft geklaagd, dat is ook in de uh, breedheid in de media geweest, daar, geklaagd over dat zij dus, dus eigenlijk misbruikt is door, door RTL die haar uh, uh, nog, ja, nogal erg gemanipuleerd hebben mm. om uh, nou ja, bepaalde straffe dingen te zeggen op tv. Die, die, de hele situatie dus, van reality is, is, is, is een gemaakte realiteit. Uh, nou, dan zijn we allemaal boos op uh, RTL. Dat ja. is heel makkelijk. Nu zijn we allemaal boos op het ziekenhuis. Ja. Uh, en dat is op, op zich terecht, hè? want uh, al die mensen treft, een, uh, treft zeker Blaam. Maar toch, we zijn toch met z'n allen voor verantwoordelijk dat dit soort dingen op de, dat dit een realiteit is die we zo graag willen zien. Dus, dus we blijven ons maar moreel superieur voelen. Uh, hmm. uh, eerst aan, aan, aan Barbie, daarna aan, aan, aan RTL. Uh, uh, nu aan dat ziekenhuis. Maar wat schieten we ermee op? Ja, niet zoveel. Maar ja, tegelijkertijd denk ik: wat kan ik eraan doen als ik niet naar die programma's kijk? Nou ja, zelfs, zelfs dat, want ik besef me ook de, de paradoxen van. Zelfs als ik hier commentaar op lever, uh, ja. leef je er ook weer van. Ja, nou ja, precies. je het en, van uh, donkere stem geloof ik? Ja, dat is precies wat ik ook zat te denken van uh, waar klikken wij wel en niet op? En ik denk dat elk nieuwsartikel als er sappige details uit een medisch dossier van een BN'er instaan of blootfilmpjes van BN'ers, dat hele volkstammen daarop klikken. Dus blijkbaar ja. zit er iets in het grootste gedeelte van de mensen dat we eigenlijk weten dat we dat niet zouden moeten doen. Ik zou dat toch super interessant. Vinden het het super het super u ja. bent misschien niet helemaal net zo bekend als Barbie. Maar toch denkt u ook na over uw privacy als u een bezoekje aan het ziekenhuis aflegt? Eh, zeker. Eh, in Amsterdam is er een gynaecoloog. die als speciaal unique selling point heeft. dat zij de medische dossiers alleen op papier heeft. En dat betekent dus dat eh, alleen door een inbraak daar toegang toe kan komen. En ik denk dat die trend zich gaat voortzetten. Dat is heel ouderwets, maar ook heel modern dan. Dat is dan daarna weer heel modern, maar ook wel weer heel onhandig. Omdat natuurlijk het voordeel van die digitale dossiers is... als je wat hebt en je ja. bent in een ziekenhuis... Ja. dat iedereen direct, he, je bloedgroep en, wat er, verder, um, en nou ja, wat er verder met jou is... direct daar toegang toe heeft. Ja, maar dat maar, is geen morele oplossing van het probleem van Anton. Nee. Het is zeker geen oplossing van het probleem. Maar ik denk dat wij mensen tot grootheid in staat zijn... en dat we ook zwakke, kinderachtige kantjes hebben. En één daarvan is dat he, altijd naar de, de BN mensen met macht, ja, ja. is het altijd interessant Anton, om zoiets te weten. Heb je nog een oplossing voor ons, Anton? Nee, nee ik vrees dat ik geen oplossing nou, heb. Geen ik oplossing. weet dat het heel impopulair is, maar ik, ik heb hier geen oplossing voor. Want zelfs als we niet klikken, je kunt zeggen... we gaan niet kijken, we gaan niet klikken... maar is dat dan weer niet vervolgens een manier... om ons moreel superieur te achten over al die viesbeuken die wel <lacht> klikken? En, en al die ja, maar dan is jub... echt niks meer goed. Ja, nee, dan is niks meer goed, dat klopt. Nee, het helpt nee, om een daar heel geen pessimistische aan de niet op te klikken... als je ja, het dat is waar. kan brengen. Dat is ja. waar. Uh, uh, meneer, uh, wil ook wat zeggen, meneer De Kroon... waar we HR-keten. Ja, misschien als je de, misschien wel de beste krant van Nederlands ochtends leest, dan heb je er niet zoveel last van dat je nieuwsgierig wordt. En trouw staan dit soort berichten niet, bedoelt u? Heel klein, vergeleken okay. met uh, die andere grote ochtendkrant. Dat kan helpen, uh, Anton. Oh ja, dan nou ga ik van abonnement wisselen. Oké, okay, hebben we toch een oplossing. Hoewel dat niet jouw bedoeling was, hebben we toch een kleine oplossing gevonden. Bedankt voor nu. Het is de dag waarop veel Nederlanders de fiets of auto lieten staan... om te lopen naar hun werk op deze wandel naar je werkdag. Zoals bijvoorbeeld deze docent die meer dan 15 kilometer heeft gelopen... om van Almelo naar zijn werk in Hengelo te lopen. Ja, het is wel rustgevend. Even rustig gewoon een ja, stuk, stuk lopen... wat je normaal gesproken niet doet. Normaal gesproken is het haast, haast, haast. Ja, nu, maar ook enigszins haast, Ik heb wel redelijk doorgelopen. Dit is de dag waarop bekend werd wanneer de Noord-Zuidlijn in Amsterdam eindelijk gaat rijden. Zet u vast in de agenda. 22 juli wordt de metrolijn in de hoofdstad in gebruik genomen. Betekent ook dat mensen op station Vijzelgracht eindelijk gebruik kunnen maken van de langste roltrap van de Benelux. Alhoewel sommige mensen hem al even mochten uitproberen. Nou, Hij ging zo lekker. <lacht> hij gleed naar beneden en ik keek om me heen. Het was fantastisch. <lacht> Hele gelukkige mevrouw. Het kan er niet zijn ontgaan. Dit kabinet gooit de roer radicaal om. Nederland moet af van zijn aardgasverslaving. En we gaan helemaal stoppen met Gronings gas. Als het aan installateurs ligt, is de good old HR-ketel over drie jaar dan ook taboe. Daar heb je immers gas voor nodig, voor die HR-ketel. Vanaf die tijd moet u op zoek naar een vervanger, bijvoorbeeld de warmtepomp. Maar is die wel milieuvriendelijker? Daar ga ik over praten. Met milieukundige Martin Kroon, u hoorde het al even. En met GroenLinks Tweede Kamer Lisbeth van Tongeren, ook, u, ook haar hoorde u al even. Toch zeg ik tegen allebei nog een keer netjes goedenavond, fijn dat jullie er zijn. Ja, meneer Kroon, wat is op dit moment milieuvriendelijker? De warmtepomp of de HR-ketel? Het hangt erg af van uh, wat voor uh, gebouw. Zullen we gewoon een huis zeggen? Een gemiddel, nou, gemiddeld in, huis? In een gemiddeld bestaand huis, dat nog niet optimaal geïsoleerd is... waar geen vloerverwarming in zit, uh, is dat helemaal niet uh, optimaal. En zeker ook niet als je dak nog uh, geen zonnepanelen heeft. En de, dus wat is er dan milieuvriendelijker, de warmtepomp? Nee, gewoon de, de HR-ketel. En het liefst de uh, allernieuwste... met een uh, meer dan 100% uh, rendement. Die is dan eigenlijk... milieuvriendelijker dan een warmtepomp? Dat uh, Daar haal je uit elke calorie uit gas haal je de warmte. Ja, mevrouw uh, Van Tongeren, mee eens? Nou ja, ik, denk, en ik denk dat wij dat met elkaar eens zijn... de heer Kroon en ik... dat de toekomst wordt all electric. Plus ik vroeg eerst even over nu. Hè? We komen ja? zo bij de toekomst. En uh, Plus goed geïsoleerde uh, uh, huizen. En dan krijg je die dus... Wie moet wanneer wat doen? Nou, wij beslissen niet voor 7 miljoen huizen in één keer. Maar, mag, mag ik u even onderbreken? Ik wil huh? graag weten oh. wat nu volgens u milieuvriendelijker is. Een ruimtepomp of een HR-ketel? Nou ja, dan krijg je net zo'n genuanceerd antwoord als bij de heer Kroon. Dat ligt eraan welk huis en ook hoe de elektriciteit opgewekt wordt. Daar kan je niet een ja of nee antwoord op geven, want dat hangt van de omstandigheden af. Oké, okay, maar bij een gemiddeld huis wat niet bijster goed geïsoleerd is, dus dat geen zonnepanelen heeft, dat geen vloerverwarming heeft... Dan moet je het ook sowieso en die maatregelen nemen... en uh, uiteindelijk over op een warmtepomp... want we moeten af van alle fossiele brandstoffen op termijn. Oké, okay, en de milieubeweging zegt nu... Uh, snel gaan we dat doen, stop met die herketel... over drie jaar allemaal op de warmtepomp. U zegt, uh, meneer Kroon, dat is veel te snel. Ja, voor, ik ben het met uh, Lisbeth verstommer eens. Voor de lange termijn uh, zal het zeker moeten. Maar uh, dat geeft nog een heleboel praktische problemen. Daar moeten we ook niet uh, lichtvaardig over doen. Voor de korte termijn hebben wij in ons artikel in het Volkskrant van vanochtend... heel duidelijk een aantal hele grote fundamentele bezwaren. Wat belangrijkste bezwaar? Nou, eigenlijk belangrijkste is dat het rendement van de warmtepomp... Uh, als hij, uh, dat is nu het feit, voor 83% zelf op aardgas of steenkool draait... Want Even de voor stroom, de leken in één zin, wat is een warmtepomp? Warmtepomp is een uh, heel slim apparaat. Uh, eigenlijk een soort omgekeerde koelkast of airco... die met uh, een koude middel, en daar zit ook een probleem... Uh, energie haalt uit uh, grond, water of, of uh, buitenlucht. Okay. En daar via een zware pomp, een compressor uh, en ventilatoren... een uh, warmte, via warmtewisselaars, warmte in jouw cv-systeem pompt. Oké, okay, maar dan heb je dus in principe geen fossiele brandstof... zoals bijvoorbeeld gas nodig? Precies. Ja, maar... Ja, maar. Ja, maar. Uh, de warmte uit een warmtepomp uh, kan niet heel uh, warm zijn. Dat is laag uh, laag, uh, ran, uh, zeg, lage warmte, tot yeah. 40 graden. ja. Yeah. En nu hebben wij uh, cv-ketels die uh, zeggen tot 90 graden gaan... wat je oogst nooit moet doen. Uh, 60 is uh, meestal genoeg. En uh, dus alleen in een heel goed geïsoleerd huis... kan een warmtepomp uh, rendabel draaien. Mits die ook draait op zon- en windstroom. Ja. Maar als je dat inkoopt, heb je uit de stopcontact nog steeds grijze stroom. Want dat is energetisch technisch gewoon het geval. En dat zal nog heel lang duren tot na 2030. Dus dan, dan steek je die warmtepomp in stopcontact en dan krijg je alsnog een grijze stroom. op. dat dus niet groene, niet groene stroom? Ja, net als bij je elektrische auto. Die Tesla die draait ook in feite op steenkool en aardgas, Wat heel veel mensen helemaal niet weten. Nou, dat is het probleem. De korte versus de lange termijn. En ja. Wij moeten dus voor de korte termijn geen dingen gaan voorschrijven. Laat staan verbieden. Die energetisch niet productief zijn. Die ook geen CO2 besparen. Maar die mensen wel op hele hoge kosten overhaast... Uh, ja. Maar je moet, de ja? je moet toch aan die langere termijn denken? Je moet toch aan die langere termijn denken? Je ja, kunt toch niet stil maar blijven jouw, staan? jouw warmtepomp die je nu koopt... die gaat misschien 15 jaar mee. Mm -hmm. Haar, het gaat veel langer mee. Zeker als die roesverstalen... Uh, heeft u aandelen Uitlanden in de ark of niet? Ja, die gaan uh, vaak meer dan 20 maar jaar heeft u meer. daar aandelen in? Oh, uh, ik heb nergens aandelen okay, in. Oké, ook uh, even voor de helderheid. Nee, ik ben uh, dat mensen dat denken. Uh, Langeloos. Even naar mevrouw van Tongeren. Een ding dat ja. voor mij nog belangrijker is dan klimaatverandering... is de ellende die wij de Groningers aandoen. En ik denk dat de heer Kroon dat ook deelt. Dus we zullen zo snel mogelijk van het gas af moeten. Het Groningsgas. En daarvoor moet... En het bedrijfsleven. en de energieopwekking. Dat doen we in Nederland op een paar plekken ook nog met Groningsgas. En de verwarming. Nou, het eerste, dat zullen we eens zijn. is. doe eerst het makkelijke. Voor 1000 euro kan je een heleboel huizen al een kwart van het gas besparen. Als je een uh, cv-installatie hebt, moet dat ding goed ingeregeld zijn. Daar ben ik het allemaal helemaal mee eens. Maar elke transitie begint met technieken. die nog niet helemaal geweldig zijn. En de eerste keer dat we zonnepanelen legden. waren die dingen ook niet zo efficiënt. Gingen ze ook niet zo lang mee. Nee, maar dat dan dus dus is het juist er... het moment om op het goede moment in te tunen, lijkt me. Wij lopen heel erg achter in Nederland met de energietransitie... maar ook en hoe lang willen wij de Groningers... deze aardgaswinning nog blijven aandoen. Ja, maar is dat één lang... opeens? Zolang wij, zodra we stoppen met Groningsgas, moeten we ook over naar de warmtepomp, meneer, meneer Kroon-Schutte? We mee. moeten wel van het aardgas af in de gebouwde omgeving. Dus daar kan je verschillende maatregelen van nemen... waarvan de warmtepomp er één is. En ja, zoek dan de beste warmtepomp. En ook de elektriciteit moet schonen, dat willen we ook allemaal... Maar als je nergens begint, kom je ook nergens uit. Nee, meneer Kroon, je moet ergens beginnen. Je moet met het goede beginnen. En dat is al lang bekend, had al lang moeten gebeuren. Ook voor Groningen, minder aardgas gebruiken. Er zijn Totaal zoveel eens. mogelijkheden ja. en zoveel dingen die niet gebeuren. Ik ken mensen met een villa in Wassenaar... die 10.000 kubieke meter aardgas per jaar verbruiken. Gewoon omdat het kan. Gewoon omdat het kan. Mijn huis verbruikt een uit nog aardgas. Mijn huis omzetten met een warmtepomp is weggegooid geld in andere gevallen is dat wel nuttig. Oh ja. Maar heel belangrijk is om, dus zolang we dus te weinig zon- en windenergie hebben... voor de grid, voor ons stopcontact, mm -hmm. om daar veel meer geld in te stoppen. En niet bij woningen te beginnen, maar bij Mijn... bedrijfsgebouwen, ja. uh, glastuinbouw... bij de grote verspillers die we ook kennen, kantoorgebouwen... Die, daar moeten we ook uh, beginnen. Ja, maar, maar laten ook we alsjeblieft als je... niet vanuit ons schuldgevoel vanwege Groningen de gewone huizenbezitters als eerste aanpak ze moeten wel doen ze moeten presteren want iedereen kan uh, energie besparen maar neem de tijd maar uh, ik denk dat Die we de met het schuldgevoel zitten voor Groningen oké okay, we gaan even naar mevrouw van Tonger het is vals ja. schuldgevoel voor Groningen hoor ik ook bij zeggen, dat is toch wel het belangrijkste argument waarom het nu al zou moeten ik vind dat niet uit schuldgevoel ik vind domweg dat mensen in Nederland allemaal recht hebben op hetzelfde niveau van veiligheid en dan moet je in alle sectoren moet je kijken. Want wij hebben 7 miljoen huizen. Dus dat gaat een hele tijd duren voordat we die uiteindelijk... allemaal van de fossiele brandstof af hebben. En natuurlijk moet je het goed doen. Natuurlijk moet je energie moet schoon worden. Dat zijn we helemaal eens. Maar wat ook vaak gebeurt, dat als iemand zich gaat oriënteren op... Uh, misschien moet ik een warmtepomp... dat dat ook het moment is dat ze voorlichting krijgen over hun isolatie. Dat is hetzelfde als mensen elektrisch gaan rijden. Ja, dat, gaan ze meestal ja. ook geïnteresseerd raken in waar komt mijn stroom vandaan. Snap ik. Maar we hebben nu over het ja. voorstel van de installatiebrand... die zegt ja. over drie jaar geen HR-ketels meer plaatsen. Nou, Zij doen een ander voorstel waar ik ook niet zo gelukkig voor word. Dat is namelijk een hybride cv-ketel. En die draait ook nog steeds op gas. Okay. Dus dan ben je er nog niet van af. En dan moet je nog een keer over van gasloos. Dus ik denk wat we gaan krijgen is... sommige wijken gaan helemaal van het gas af. In sommige wijken kan je het meeste halen met isolatie. In andere wijken komt een warmtenet. Hmm. Maar we zullen het allemaal moeten aanmoedigen en ondersteunen. En ook met subsidies ondersteunen. Want we lopen gruwelijk ja, achter meneer, in de hele situatie. We kunnen ons niet permitteren om uh, nog langer te wachten. Alles Correct. wat we kunnen doen, moeten we doen. Ja, maar het begint dan met het goede en niet met het betere of het allerbeste, wat dus een brug te ver is. Ja. Begin dus inderdaad met die isolatiemaatregelen, met die betere inregeling. Ik kan zo gebouwen opnoemen waar ze per verpleegde bejaarden drie keer zoveel gas verbruiken als een heel huishouden. En daar nou, kan je wel snel mee beginnen. Daar, dan kan je dat snel zijn beginnen. de grote slokops. Niet de gewone huizen, zeker niet moderne huizen... met 10, 1500 kubieke meter aardgas per jaar. Nou, dat zijn zit... niet de grote bedreigingen van Groningen. Nee, dat is niet want, waar. Dan, want dan jaag je de mensen op kosten, zegt ja. u, meneer Kroon. Ik vind de kosten belangrijk, maar nog niet eens het belangrijkste. Het gaat ook om het rendement per geïnvesteerde euro. En dan kunnen we veel beter beginnen met... eerst alle technische en gedragsmaatregelen nemen ja. die tot besparing nu leiden. Daar ja. heeft Groningen meteen baat bij. En tegen zo ongeveer 2030. Dan zal die warmtepomp ongeveer Dus uh, niet over drie jaar, maar over 13 want jaar. het gaat ook om die uh, fluorokoolwaterstoffen. Die moeten ja, er absoluut uit. Ja, Precies, daar ben ik. Ja, Vertongen dat ook vindt. Ik weet even naar Anton. Anton, heb je al een warmtepomp thuis? Ja, een kapotte. Oh. <laughs> ja, ja, dus ik ben uh, zeer uh, milieu-onvriendelijk bezig. Want uh, ik heb deze afgelopen winter heel veel moeten bijstoken. Met, uh, met grijze uh, elektrokacheltjes. Maar waarom had je al een warmtepomp? Ja, die, die zat erin. Ik woon in een nieuwbouwwijk. Ik kocht een huis. En daar, en daar zat al zo'n hele mooie geothermopomp in. Er zit ook nog een ander verborgen leed in... waar het in deze discussie de onrechten niet over gaat. Dat is dat die geen radi radiatoren meer mee hebben. Dus waar leg je dan je natte sjaal en moederhouding? Oh, dat is dat ook nog een goede Ja, dat oh, ja. is echt het, uh, <laughs> vind ik wel een ja. Het, maar het okay, is wel een een de tijd is is bijna er op... zo één het... geval... Uh, ik ken veel meer gevallen waar uh, de bol technisch nog lang niet in orde is. Okay. En dat is ook een echt probleem. Het pladooi is helder. Doe het in de goede volgorde. Hartelijk dank, Lisbeth van Tongeren, Martin Kroon, Sven Koopmans... Theodoros en Anton de Wit. Tot meteen Bureau buiten. Chris Keijne. Aandacht voor de komende hoorzitting in het Amerikaanse congres van de beoogde CIA-directeur. Vanavond langs Lijnen-Omstreken met de gast, Zorgrobot Tessa. En de bedenker komt ook mee. En veel Europa League voetbal. Tot dan. Dag. NTO Radio 1.